Hij wordt ervan beschuldigd dat hij opdracht gaf om het vuur te openen op de demonstranten. Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen. In Den Haag wordt vandaag voor de zevende keer Veteranendag gehouden. In het bijzijn van prins Willem-Alexander en premier Rutte wordt morgens in de ridderzaal stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse militairen in het buitenland. Op het Maliveld is een manifestatie met optredens van Nederlandse artiesten. Willem-Alexander neemt smiddags een defilé af op de Kneuterdijk.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 Het weer vanuit het westen ligt de regen die smiddags in het hele land valt. Pas vanavond is het op zijn warmst zo'n 19 graden. Morgen droger, dan wordt het maximaal 27 graden. En maandag kan het 32 graden worden. Bij Gazelle zeggen we altijd, ga lekker fietsen! Maar met flinke tegenwind op de afsluitdijk is dat niet per se heel lekker. Daarom staan we vandaag met onze elektrische fietsen in Den Hoever...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 Een hele morgen. Het is zaterdag 25 juni. De man met de smoeselige reegjas is overleden, Pieter Volk. Je wist wie het had gedaan, maar hoe zou hij toch de moordenaar ontmaskeren? Dat straks. De vuilniszakkenoorlog in Italië, daar hebben we ook aandacht voor. Maar we beginnen met het pensioen. Want langzamerhand komt er meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van het pensioenakkoord dat onlangs werd gesloten. Uit een eerste doorrekening van het Centraal Planbureau blijkt dat het serieuze gevolgen heeft voor mensen die in de toekomst alsnog op hun 65ste willen stoppen met werken. Agnes Jongerius, de voorzitter van de vakcentrale FNV, nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. De mensen die uh, dat willen blijken er volgens het CPB toch 6 à 7 procent structureel in koopkracht op achteruit te gaan. Hoe kan dat nou? Nou, dat het, uh, het CPB laat zien uh, dat gelukkig die spookverhalen... die de hele week, uh, deze week de media beheersen, namelijk dat het wel een kwart van je inkomen zou uh, schelen... gelukkig niet waren. Uh, zijn. Het ja, het, zegt, waren die verhalen wat de FNV-bondgenoten had uh, nou, laten ja, uitrekenen? Zij hadden rekensommen. En ik heb eerder in de week gezegd... wacht nou eens even tot er officiële rekensommen uh, liggen. Die liggen daar nou. nu, uh, gelukkig. En het CPB uh, zegt gelukkig uh, uh, met ons... Als je op 65 jaar en drie maanden stopt met werken, dan maak je helemaal geen inkomenseffecten mee. Dus het komt een end in de goede richting. En u snapt dat ik daar ontzettend blij mee ben. Want ik vind het heel belangrijk dat mensen straks een echte keuze uh, hebben. Ze hebben de keuze. Ja, maar ik snap even niet waarom u zo blij bent. Want het gaat, uh, mensen gaan er toch 6 à 7 procent structureel in koopkracht op achteruit. Nou, maar Dan moeten we denk ik gewoon weer even terug uh, naar uh, de, uh, de achtergrondsituatie... tegen welke we onderhandeld uh, hebben. De lage plannen van het kabinet op tafel ze liggen er nog steeds. Het kabinet zegt ja. 66 jaar eruit, punt. Uh, wij hebben steeds gezegd, we vinden het ontzettend belangrijk dat we... Een pensioenakkoord maken wat rechtvaardig is. Wat rekening houdt met een goede verdeling tussen jong en oud. Ja. Maar die het ook mogelijk maakt dat mensen eerder kunnen stoppen met werken. En, dat de AAW en, en flexibel, dat, dat, dat ja. flexibel wordt. Maar was daarin en dat voorzien. Dat een echte keuze. Maar was, was daarin in voorzien dan dat mensen de 6 à 7 procent op achteruit zouden gaan? Want maar, dat heb ik niet eerder gehoord. We, ja, we hebben het bij de presentatie van het pensioenakkoord. heeft volgens mij de minister ook dit gezegd. 65 jaar en uh, drie maanden zonder inkomenseffecten, drie maandjes langer door. Zonder inkomenseffecten met uh, als je toch zou besluiten om op 65 inderdaad een, uh, een beperkte, uh, beperkte uh, daling van je, uh, van je inkomen. Ja. En, maar gelukkig die spookverhalen van 25% zijn vandaag gewoon naar de prullenbak geweest. En... Is dit er dan? Of moet er nog verder over worden onderhandeld, vindt u? Nou, nou dat zijn, er is nog één punt uh, waar we met het ministerie over in gesprek zijn. Uh, en dat gaat over de vraag... is het nou normaal dat je, als je op 65 jaar met de pensioen gaat... Uh, ook nog een uh, AOW-premie moet, uh, moet blijven betalen? Dat vinden we eigenlijk zelf een beetje gek, hè? Het CPB zegt dat in de, uh, in de stukken. Als de AOW-leeftijd opschuift, want hij schuift op naar uh, 66... Uh, dan uh, gaan alle belastingtarieven voor ouderen pas in op uh, 66 jaar. Yeah. Uh, nou ja, over dat punt, daar hebben we eergisteren uitgebreid over gesproken... en met uh, minister Kamp en volgens mij staan uh, de rekenmachines uh, op sociale zaken nu overuren te draaien om uit te rekenen... hoe we dat gat hebben. Ik zou natuurlijk yeah. liever dat inkomensgat kleiner maken. Precies, hoe, hoe, hoe dat nog gedicht kan worden. 65 jaar en twee maanden zonder inkomensverlies... of 65 jaar en een paar weken ja. zonder inkomensverlies kunnen stoppen. Ja, Daarover en... maken die rekenmachines van sociale zaken ja. overuren. Uh, nou doet het CPB nog een oproep. En misschien voor iedereen die heel aandachtig heeft zitten luisteren... snappen ze dat wel. Want die zegt, het CPB zegt uh, probeer nou helder te communiceren. Um, want dat is ontzettend belangrijk voor de acceptatie van, uh, van het akkoord. Um, bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Ik ben het er overigens ook mee eens dat pensioenen. Eh, ingewikkelde kosten eh, zijn. Ingewikkelde kosten waar mensen. als je het niet snapt, je snel zorgen over gaat maken. Yeah. Eh, en ik denk dat het inderdaad belangrijk is. om in de komende nee. weken uit te blijven leggen. dat dit akkoord eh, nodig is. Dat het een zegen is dat we allemaal ouder worden. maar dat je wel je maatregelen moet, eh, moet nemen. En dat eh, gaat dat u in een heldere taal doen. Dat oude zekerheden niet meer bestaan. Of nee. dat, hè, dat het zeker is dat oude zekerheden. Niet meer bestaan en dat je daarom nieuwe afspraken moet maken. En wanneer komt het referendum? Uh, nou ja, daarover uh, um, praten wij uh, in de komende week uh, verder door. Ik ben ontzettend blij dat FNV-bondgenoten gisteren besloten heeft om ook mee te gaan doen aan het referendum. Ja. Uh, dat uh, is uh, een van de besluiten die ze gisteren genomen uh, hebben. Ja, en, en u mag ook blijven zitten, dus u bent eigenlijk dubbel blij. En het, het, uh, laat maar zeggen, de rekensom, daar bent u tevreden over. Volgens mij is het een goed begin van de zaterdag. Het een goed begin van de zaterdag, vooral eh, omdat we nu de discussie kunnen hebben over de vraag, is dit inderdaad zo'n mooi akkoord als ik zeg dat het is. Oké. Okay. Mevrouw Igeris, dank u wel. Uh, er wordt overigens straks na half negen, dus blijft u ook aan, uh, aan de toestel. Uh, gediscussieerd verder uh, bij de tros. Er is een discussie tussen FNV Jong, die kent u wel, en de JOVD, de jonge liberalen, over het pensioenakkoord. Gaan we naar Napels, want in Napels is een nieuwe burgemeester aangetreden. Die had beloofd om het probleem van de stad op te lossen. U weet het nog wel, het vuil. Binnen vijf dagen zou hij al het vuilnis dat op straat rondslingert opruimen. Het is hem niet gelukt. Straten van Napels liggen nog steeds vol met grote hopen, rottend en stinkend afval. Onze correspondent Bas is nu aan de lijn. Bas, um, kan je nog wel do lopen door die straten daar in Napels? Nou bijvoorbeeld, het is tot echt in het centrum overal uh, gekomen. Er zijn bussen die soms even een buschauffeur moet uitstappen om de rommel opzij te leggen. Zijstraten waar je niet meer in komt. Het is echt weer helemaal mis, het oude, vertrouwde, trieste beeld. Mensen ja. lopen met mondkapjes en s'nachts steken jongeren. De vuilnis hopen in de fik uit protest. En ze slepen het naar het stadhuis om te protesteren tegen die nieuwe burgemeester... waar zij waarschijnlijk dan niet op hebben gestemd. Nee, want hij had beloofd, binnen vijf dagen is het probleem uh, voorbij. lijkt een beetje grootspraak, hè? Ja, ik denk dat hij het toch echt uh, overschat heeft, uh, onderschat heeft, het probleem. Hij kreeg 70% van de stemmen drie weken geleden. Echt een enorme overwinning op rechts heeft deze linkse burgemeester behaald. Het lijkt een oprechte man, maar eentje met een beetje macho-achtig... En omdat die overwinning zo groot is geweest... zijn er ook politieke tegenstanders van rechts die hem een lesje willen leren... en die niet meewerken. Bijvoorbeeld de burgemeesters van de omringende gebieden... die wel rechts zijn en die de vuilnisplaatsen beheren waar dat vuil heen moet. Die zeggen, we willen niet extra vuil. En de Lega Nord, de partij van Umberto Bossi... die samen met Berlusconi werkt, die zegt... wij willen die rommel niet in de andere regio's. En zo wordt het heel moeilijk om het op te lossen. Ja, maar hij krijgt wel de steun van de Italiaanse president Napolitano. Ja, die komt zelf ook uit Napels. Die is er net ook geweest. En die zegt er moet solidariteit komen van de andere regio's. De regering moet snel een decreet afkondigen waarin uh, het mogelijk wordt om die zaak te verplaatsen. Gisteren is er nog over gepraat in het kabinet. Grote ruzie ook tussen Berlusconi en de Lega Nord. Want ook Berlusconi wil nu uiteindelijk dat die rommel wordt opgeruimd. Want anders is zijn... Zijn grote plan van drie jaar geleden, natuurlijk, helemaal gestrand. Als er nu weer een noodtoestand moet worden afgekondigd, dan heeft Berlusconi ook gefaald. Dus er is ook ruzie in het kabinet hierover. Ja, als ik dat zo hoor, dan gaat het helemaal niet lukken. Niet binnen 50 of 500 dagen om Napels schoon te krijgen. Nee, nee. Het systeem van vuilverwerking is nooit goed opgezet. Dat kun je wel concluderen. En eh, de maffia, die zit daar op een of andere manier ook in. De politiek maakt er gebruik van, zoals je nu ook zit. En burgers zien nu al 15 jaar dat er van alles op een hoop wordt gegooid. Dat er om de havenklap weer op, op straat ligt. En er is dus in feite geen vertrouwen meer bij de in maatschappelijk vertrouwen meer. En dat betekent dus dat noodoplossingen ook niet worden geaccepteerd door de nee, burgers. Alles wordt op een hoop gegooid, Bas. Dankjewel. Bas, mister, zoals dus dat.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 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het hing al even in de lucht, maar de deal is rond. John van der Brom gaat van ADO Den Haag naar Vitesse. NOS-commentator collega Arno Vermeulen. Goedemorgen Arno. Ja, dus toch hè. We hadden het er gisteren al eventjes over. Um, maar toen was het nog niet zeker dat de clubs het eens een zouden worden. Wat heeft nou uiteindelijk de doorslag gegeven? Nou ja, het is allemaal een onderhandelen over uh, geld. Hij had toch een contract voor één jaar bij ADO Den Haag. ADO Den Haag vindt het natuurlijk helemaal niet leuk dat van Sander Brom uh, Potseling daar vertrekt. Vlak voor de start van de eerste training. En dus tussen Vitesse en ADO uh, wordt wet dat is nog niet helemaal duidelijk, uh, gesproken over geld. Maar het is wel zo dat, uh, dat uh, die deal rondkomt en dat Van der Brom vertrekt. Je kunt trouwens de trainer ook uiteindelijk nooit tegenhouden. Van der Brom heeft natuurlijk financieel een uh, fantastische aanbieding in Arnhem... die eenmaal veel beter is dan in, uh, dan in Den Haag. Als je pakweg het vier-vijfvoudige gaat verdienen... dan kun je iemand niet tegenhouden. Dat lukt vier, gewoon niet. Vier-vijfvoudige? Ja, ja, en dat soort uh, verhoudingen moet je, moet je denken. Het salaris van Van der Brom zal om en bij de twee ton geweest zijn... En, uh, in Den Haag. En uh, nou ja, dan kan je ook uitrekenen wat hij in Arnhem gaat verdienen. Ja, precies. Dus dat is uh, niet zozeer sportief, maar toch wel de portemonnee die gevuld wordt. Nou, dat, is zeker een, uh, dat speelt zeker een rol. Uh, het zou natuurlijk anders zijn als Van der Brom. De ene uh, club willen zou inruilen voor de andere. Dat is natuurlijk niet het geval. Hij heeft een verleden, hè? Uh, ja, Vitesse heeft hij uh, elf jaar rondgelopen. Hij was een van de dragende spelers bij Vitesse aanvoerder geweest, ook kwalitatief de belangrijkste speler. Hij al heeft alle successen meegemaakt van de club. Dat maakt het natuurlijk wel iets anders, hoewel ik me best kan voorstellen dat ze in Den Haag uh, not amused zijn. Dat merk je ook heel erg goed. Uh, supporters die erg boos zijn. Uh, de, de club zelf, waar uh, trouwens de verdeeldheid eerst van Kallen, de, de baas, uh, reageert wel geagiteerd. Andere commissarissen van de club, die zijn wat reëler en die zeggen van ja, ze werkt het in de voetballerij. Stel dat Van de Bron, die maar van AGOV kwam, het eerste jaar niet goed gepresteerd dat. dan was hij natuurlijk ondanks nog een doorlopend contract ook gewoon op straat gezet. Precies, zo keihard is de voetballerij ook wel weer. Maar ja. dan moet hij Vitesse uit het dal uh, gaan halen, want ja. een dal, dat was het echt wel, net tegen de datie ontlopen. Ze dus willen kampioen worden. <laughs> ja, hoe, Kan ja, die dat? Al twee jaar nu, hè, om ja, dat al jaar nu dat is waar, dat is de voorspelling. Ja. Maar kan dat, of, of moet daar heel wat gebeuren? Nee, dat, dat zeker heel veel gebeuren. Uh, alleen uh, je hebt clubs waar geen potentie in zit. Uh, dan weet je dat je uh, gedoemd bent om in het onderstel van de Vier te spelen. Dat geldt natuurlijk niet voor Vitesse. Afgelopen jaar zijn er spelers gehaald voor, voor miljoenen. Boni, die spits is van een hele uh, dure spits. Er zitten ontzettend goede jeugdspelers bij uh, Vitesse. Hebben we afgelopen jaar ook kunnen zien. de Pruppen van Ginkel ook in de Nederlandse vertegenwoordigende elftallen zitten spelers van Vitesse. Dus het is echt uh, een club met mogelijkheden. En Afgelopen jaar was het een rommeltje. Ferrer kwam uh, op naam eigenlijk. Hè? Oudspeler van Barcelona naar Arnhem had geen enkele ervaring op het gebied van coaching. Nou, dat bleek ook wel het hele jaar van de Brom heeft juist laten zien dat hij een hele goede coach is. Dus moet hij daar natuurlijk een veel beter elftal kunnen neerzetten. Maar oké, okay, het gaat ook weer niet van vandaag op morgen. Het zal niet zo zijn dat hij met een stokje rond gaat zwaaien en dat dan nou Vitesse het voetbal gaat spelen van ADO afgelopen jaar. Dat zal heus wel even wat langer duren. En hij zal die lengte ook wel krijgen bij ja. Vitesse. En dat stokje bij ADO, dat wordt uh, overgenomen door zijn assistent uh, Maurice uh, Stijn. Ja, ja die stokje staat voor een, een vrij zware opdracht, namelijk in de treden van Van der Brom. Absoluut. Dat is heel lastig voor een assistent. Uh, uh, hij heeft het goed gedaan. ADO benadrukt ook steeds dat... Uh de prestatie van afgelopen seizoen te danken was aan de hele technische staf. Dus ook aan, aan Stijn, die al eerder als interim trainer het goed gedaan heeft. Hij heeft nu zijn diploma, dus hij kan het nu ook overnemen. Maar uh, nee, hij, hij uh, wordt er natuurlijk ook wel een beetje mee overvallen. Hij dacht gewoon als assistent het seizoen in te gaan. Dus er komt wel heel veel op hem af de komende weken. En uh, de eerste training staat op het punt van beginnen. En bovendien, ze spelen Europees voetbal. Dus ik kan me voorstellen dat hij iets onrustiger slaapt dan als, uh, als assistent trainer. Want die rol is nou helemaal totaal anders. Ja. Maar het is wel de man die natuurlijk de lijn van Van der Brom kan doorzetten. En hij heeft één voordeel. Hij kent de club heel goed. Hij kent de spelers heel goed. Hij weet wat er in de jeugd loopt waar hij zelf ook mee gewerkt heeft in het tweede elftal. Dus in dat opzicht uh, verschuift er wat minder dan als je iemand van buitenaf zou halen. Oké okay, Arno. Dankjewel. Oké. Okay. Ik'm sorry, maar just one more thing. You said that your nephew was planning on coming to your party. One more thing. De bekende zin van Columbo. De acteur die decennia de rol van de rechercheur met de sigaar. en die smoeselige regia speelde. Pieter Volk die is gisteren overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ik praat over de man en de rol met Simon de Waal. rechercheur bij de Amsterdamse politie. En daarnaast ook scenario schrijver van onder meer de serie Lekbaantje en in de Gier. Goedemorgen. Waarom is deze column eigenlijk zo memorabel geworden? Was het de, de rol? Of was het de acteur? Het was eigenlijk een, een combinatie van beide. Die rol die was natuurlijk um, in, in de politie redelijk uniek, omdat het een, een omgedraaide detective was. Dat wil zeggen dat je, nou ja, bijna alle series die je kent en alle films, uh, dat, dat zijn hoe Daar zie je ziet een moord, je ziet een lijk liggen, en er komen een stuk of En, en, en het, was, het was die eeuwige siga, maar natuurlijk ook die, die rare regenjas. Ja. Uh, deed dat hem ook? Ja, het was het, was het, het karakter, het beetje het, het, het, het, het, het smoeselige, het makkelijke van hem. Uh, een hele vreemde eend in de bijt, ook bij de politie. Ja, want de uh, politie loopt niet rond in zo'n regenjas. Nou, meestal niet, nee. nee, nee het nee, is meer nee. iets voor uh, shu, uh, shu, uh, for, for, for voetbaltrainers, zal ik maar zeggen. Ja, sommigen wel, ja. Ja, ja, dat is weer wat anders. <laughs> maar goed, die, die regenjas dus, die sigaar... is, is, is, is zo'n man ook een, een, een bron van inspiratie, die hele serie? Want u, u bent zelf scenario schrijven. Uh, want u, u, u, volgens mij analyseert u het ook. Want u zegt, van, het duurde wel eens een half uur voordat hij zelf opkomt. Ja, het, het was een hele interessante serie. En uh, ik, ik vind het ook... Ik, ik weet ook eigenlijk niet waarom dat niets navolging heeft gekregen. Dat het, dat het zo uniek is gebleven. Dat je dat ook psychologisch spel. Was. Ten eerste hebben wij hier in Nederland natuurlijk uh, en, en ook in Amerika eigenlijk nu alleen maar afleveringen uh, van 50 minuten. Uh, die binnen een uur passen. En dit had, uh, elke aflevering had hier een speelfilmlengte van, van 70, 80, 90 minuten. En... Ja, want volgens mij werden ze ook op zaterdagavond uitgezonden in, in, in, ja, nee, in Nederland. Je ging er echt voor zitten. Ja. Het was ook echt gewoon anderhalf twee uur, of ander, dik anderhalf uur zitten en kijken naar iemand. Uh, um, ja, soms als je het nu ziet lijkt het misschien wat traag, maar het was razend interessant. En natuurlijk inderdaad, wat je net liet horen, die, die, die fantastische zin, uh, oh just one more question. Uh, even op het eind, het vingertje omhoog. Uh, nou, hij hing ook... Um, hij hing ook tegenover de verdachte de zul uit. Ja. Uh, mensen die, die, die onderschatten hem uh, altijd. En, en dat was het knappe van, ja, van het schrijven, maar ook van het spelen. Ja, maar Je was ook altijd nieuwsgierig wie die mevrouw eigenlijk was, mevrouw Columba. Want hij voerde haar altijd op en die gaf altijd een soort van wijze raad. En mijn vrouw zei dat ook al tegen mij. Um, dat was natuurlijk ook hè, spelen met eigenlijk de omstandigheden. Het, waar, het, het, is het, het, is het, het is het karakter van, van Columbo met, met alles eromheen. Je noemde net al die, uh, die jas, wat, wat natuurlijk uh, iets speciaals is geweest voor hem. Het wat aan, maar is uit ook op die hond, hè? die rare, druimerige, pessend Hij had een hele oude, rokende, uh, uh, ja, ik geloof dat het een pensioen of zo, een, een oude ja. Europese auto die er alle kanten zo'n beetje uit de gang viel. En natuurlijk Mrs. Columbo, die je nog nooit hebt gezien. Er is in elke aflevering over gesproken, maar als je het gaat bekijken... Mr. Columbo is nooit in, in een aflevering te zien geweest. Eén nee. uh, aflevering was er, dat was eigenlijk heel grappig... Eén aflevering speelde Columbo een spel met de verdachte... waarin hij op een gegeven moment uh, een foto liet zien. Er uh, stond een foto in een, in, een, in een lijstje op een kastje en zei hij van ja, dat is mijn vrouw. Maar toen iedereen dacht, hé, hey, eindelijk, dat is er... En aan het eind van de aflevering, ik geloof dat het zelfs de, de, de, de uitsluiter was van de aflevering... Um, dan nam hij dat, dat lijstje weer mee en zei hij van ja... mijn vrouw wil de foto van haar zuster weer terug hebben. <laughs> ja, ja, ja. ja. Ja. Dus je hebt gezien. ja. Goed, het was een mooie serie. Mooie ja, herinneringen. Zo. Meneer ja. de Waal, dank dat u die herinneringen met ons heeft opgehaald... en laten we afscheid nemen in stijl. Nog één keer met Pieter Valk. You're leaving. Yes, sir. Oh, sir. Just one more thing. No lieutenant, there is no just one more thing. Goodbye. Dag Peter. tennis dan. Het was weer nat op Wimbledon gisteravond. Alleen de partij op het Center Court kon gewoon doorgaan, want daar hebben de tenners en het publiek een dak boven het half. En ook die partij van Robin Hazen tegen Marty Fisch ging gisteren niet door. Marcel Misken, goedemorgen. Goedemorgen. Wat werd er wel gespeeld op het Centre Court? Nou ja, bijvoorbeeld Andy Roddick. Die kwam uh, als eerste het centerkort op. En uh, Roddick verloor. En dat was toch wel uh, heel verrassend. Dat dat zo vroeg in het toernooi al gebeurde. Hij speelde tegen de Spanjaard Feliciano Lopez. Uh, dan zou je denken, ja, gravel uh, en Spanje, dat gaat samen. Maar gras toch niet? Nou, bij Lopez wel. Dat is een uh, hele grote atletische vent. Linkshandig. goede service, goede dubbel specialist, uh, Kan heel goed service volley spelen. Uh, dus prima op gras. En nou ja, dat liet hij gisteren fantastisch zien. Het was een set overwinning 7-6, 7-6, 6-4. En die Roddick, die in zeven eerder ontmoetingen ja. nog nooit van hem had verloren, die verliest op het belangrijkste toernooi ter wereld. Voor het oog van zijn ouders, die voor het eerst een toernooi bijwoonden van hun zoon. Uh, komen we eens een keertje naar Wimbledon en ja dan verliest hij voor tijden. leuk. Ja, ja. En wat waren de andere uitslagen? Ja, bij de vrouwen toch wel wat verrassingen. Bijvoorbeeld de nummer 2 van de plaatsingslijst, Vera Zwonareva... die vloor van de Bulgaarse Pironkova, 6-2, 6-3. Ja, het leek of uh, Zwonareva, de finaliste van vorig jaar... nog ja, niet zo geïnteresseerd was. Misschien een beetje last van haar enkel waar ze ja, iets mee uitgeleed. Maar uh, het was niet best in ieder geval. Uh, een andere Rusin, uh, Kuznetsova... floor van de, de jonge Belgische uh, Janina Wiekmaier. 6-4 in de derde set, uh, Netzova, toch een Grand Slam-kampioene. Ja, die heeft toch wel de laatste 1, 2 jaar wat moeite met motivatie. Die is niet meer zo top als uh, een paar jaar uh, daarvoor. Dus ook zij eruit. Ja, Aan de andere kant, uh, ja, Venus Williams door, Sharapova door, Wozniacki door. Dus we houden nog wel wat nog namen favoriet, over. U, ja. hey, want je hebt even over motivatie. Dat is een, een aardig haakje om de volgende vraag over te stellen. Want dan heb ik het over Robin Haase. Die stond gisteren gepland. Uh, nou ja, de regen uh, komt dan uh, als spelbreker. Vanmiddag moet hij om... Eén uur, geloof ik, pas de baan op. Wat doet dat met je als tennisser? Ja, je moet toch wel sterke zenuwen hebben op Wimbledon. Uh, spelers zijn het zo onderhand wel gewend. Aan de andere kant uh, is dit Hazen zijn derde Wimbledon pas. Fish heeft hier al het dubbele aantal uh, gespeeld. Is ook wat meer ervaren en wat ouder, 29 jaar. Misschien dat hij met die omstandigheden wat beter omgaat. Al zal Hazen dat nooit zo snel toegeven, hoor. een zeer zelfverzekerde jonge man. Uh, wat, wat, wat ik nog wel hoorde, Hazen gisteren in het, uh, in het interview... Uh, hij zei, ja, eigenlijk komt het me nog wel goed uit, dit extra dagje. Want ik had toch van die vorige partij een beetje wat pijntjes. Hij was uh, behoorlijk uitgegleden op het gras. En hij zei, ik vind het wel prima zo, want ik had mijn knie wat overstrekt. Dus uh, dat kan nu nog een dagje extra rusten. Dus in ieder geval over motivatie. Hij pikte dus op die manier in positieve zin op. En dat is het beste wat je kan doen. Want ja, een dag wachten en de hele dag hangen. Leuk is dat natuurlijk niet. Nee. Vanmiddag dus wordt die partij alsnog uh, gespeeld. We kunnen het allemaal beluisteren hier via Radio 1. Dankjewel, Marcella. Tijd voor de tros. Natuurlijk met een discussie over de FNV, over het pensioen... maar ook over gevaarlijke zwembaden. Er zijn nog veel meer hele leuke onderwerpen daarbij. Peter en Mieke. Mooie dag.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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Goedemorgen, vijf minuten over half negen. Welkom bij de Nieuws Show. Wat gaan we doen? Om negen uur komen zowel de directeur van het Havenziekenhuis... Johan Dorrestein als architect Wietse Patijn. Die werd daar destijds, een, jaar geleden, een paar jaar geleden alweer... getroffen door een ziekenhuisbacterie... en zweefde maandenlang op het randje van de dood. We gaan het over hebben hoe je dat soort zaken het beste aan kunt pakken. Want onlangs is het weer opnieuw gebeurd bij het Maastad Ziekenhuis. Dan komt een Post over de moeilijkheden waarin president Obama zich op dit moment bevindt. Het derde onderwerp is de sterk afgestelde circulatiepompen in openluchtzwembaden. Waar soms dus echt doden bij vallen, hè, kinderen. Maar er wordt iets aan gedaan door de Blue Cap Foundation. Het laatste onderwerp is mensen met dementie. Heel vaak uh, denkt u en ik ook dat die helemaal niks meer kunnen leren... maar dat is dus niet zo. Ruud Dirks schreef daar een boek over en hij komt. Om tien uur uh, komt schrijver Frans Tomees. Die ging met Antoine Bouda, Rosita Steenbeek en Jan Sibelink... naar het Beloofde Land en schreef daar een boekje over... Maar het cynisme een beetje vanaf druipt. Maar wel heel mooi geschreven. Hij Storm doet de boeken. En het laatste onderwerp is um, de boekenbranche die in de Malaise verkeert. Maar beste boekverkoper uit 2010, Monique Burger. Die legt uit hoe je juist in kleine boekhandels het verschil kunt maken. Zometeen het schokkende feit dat één op de drie agenten psychische problemen heeft. Maar we beginnen met een... Een doorgaand verhaal, mag ik wel zeggen. Precies, want exact twee weken geleden zat FNV-voorzitter Agnes Jongerius bij ons aan tafel... om de moeizame ontstaansgeschiedenis van het pensioenakkoord te belichten. Met de versluidende eh, tyrannische opmerking, er is gewoon geen alternatief, legt zij het akkoord nu ter goedkoring voor aan alle leden van de FNV. Maar inmiddels lijken steeds minder leden overtuigd te zijn van de afwezigheid van een alternatief. En wil FNV-bondgenoten, dat is een van de andere bonden, een eigen referendum organiseren onder haar leden maar de onrust blijft niet beperkt tot de verschillende facties... binnen Nederlands grootste vakbond. Zo pleiten de JOVD, de jonge liberalen... deze week bij monden van hun voorzitter Martijn Jonk... al voor een landelijk referendum. Hij en vakbondshistoricus Jacques van der Velde zijn bij ons te gast. Een gesprek gaan we hebben over de legitimiteit van de vakbond anno 2011. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen even bij u, uh, meneer Van der Velde. Uh, er is gewoon geen alternatief, uh, zei Agnes Jongerius... Uh, dat wordt kennelijk steeds minder zo gevoeld bij de bonden. Ja, ik, ik vrees dat me, mevrouw Jongerius zich een beetje heeft verrekend... op het feit dat ze al, uh, als voorzitter van de, van de FNV al jaren... alleen maar in het Haagse circuit uh, opereert. En eigenlijk geen voeling meer heeft gehad met haar gewone leden. Eigenlijk zijn dat niet haar leden namelijk. Hè. Haar leden is bondgenoten, Abfacabo, uh, huh? de verschillende bonden. Daar overlegt ze natuurlijk wel mee. Maar gewoon, uh, zoals ze tegenwoordig in vakmansland heet... met je poten in de modder staan, die mensen... Die kent zij natuurlijk niet meer als polderaarster uh, nou, van vroeger, maar niet van nu. Meent u dat nou weer? Ja, dat meen ik echt. Ik denk ja. dat dat een grote fout is uh, in de hele structuur nu van de vakbeweging. Dat uh, ja, Het ligt uit elkaar en uh, een deel van de vakbeweging dat. Uh, ja het werkt alleen maar op Haags niveau zeg maar is daar zijn er onderdeel van. Is vertegenwoordiger van de Nederlandse politiebond neem ik ja, mevrouw Jongerius regelmatig mee op sleeptouwen. Ja dus ze dat weet geloof ik wel. Wat er op de werkvloer leeft. Ja, ja, ja, ja dat, dat geloof dat ik wel. Maar dat is toch een andere manier van werken. U, dan u hoorde vroeger. ondertussen jan weer ja, van, ja. van de politiebond. Die komt toch even doorheen. Ja u moet het niet te gek maken. Want Zo de, kijk uh, want uh, uiteindelijk het idee is uh, dat wordt wel gezegd binnen kleine facties van de vakbeweging en daar zegt men van maar misschien is dat dan ook wat u het Haagstuk Kreel noemt, dit is het SP-flottilje binnen de vakbeweging. Ja, dat weet ik, maar gisteren is een, bijvoorbeeld een enquête gehouden door een van dagen. er blijkt 70% van de mensen binnen de vakbeweging dit akkoord af te wijzen. Dus dat is niet alleen, uh, zijn niet alleen SP-stemmen. Dat is wel grappig, van een paar maanden geleden gingen ze nog allemaal akkoord, hoor. Ja, dat, dat kan veranderen natuurlijk. Uh, Tegenwoordig nou ja. noemen we dat beter inzicht. Hè? Of, uh, oh. voorschrijdend voorschrijdend inzicht. Ja, voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht als de term dan, dat kan gebeuren. Dat. En dat ik het... hoop dat mevrouw Jongerius dat ook op een gegeven moment heeft. Nou goed, het is een omstreden akkoord. Zoveel ja. is in ieder geval duidelijk. Martijn Jonk, u bent voorzitter van de Jonge Liberalen, de JOVD. U had het eerder deze week over de wrange vruchten die jongeren die nu, nu nog niet werken straks zullen plukken van het pensioenakkoord. Wat voor wrange vruchten hebt u het dan over? Nou ja, dan denk ik voornamelijk aan, de, um, aan bijvoorbeeld het feit... dat er een incentive in zit in het pensioenakkoord... om op de korte termijn relatief veel uit te keren. Dus te zorgen dat je kunt blijven indexeren. Um, en dat die verliezen die je daardoor opbouwt op de lange termijn... voor, voor en uit worden geschoven. En dat die uiteindelijk terechtkomen bij de... Dus jonge mensen. De oudere werknemers hebben het weer lekker voor elkaar, die babyboomers, uh, en die jongeren niet. Is dat ja, het idee? Nou, het, het CPB, het CPB uh, was ze daar, daar aardig mee eens. En uh, nou ja, dat klopt ook. Hè. op korte termijn is het redelijk aantrekkelijk. Um, en door de manier waarop het, waarop het zeg maar, technisch wordt geregeld, kan het zo zijn dat je op lange termijn pas merkt hoeveel geld er te veel uitgegeven wordt. Ja, u vergeet voor het gemak in de redenering natuurlijk één ding te melden. dat Als het goed gaat op de beurs, dit allemaal niet telt. En dat het dan de redenering natuurlijk totaal klopt. Het is pas bij slecht beursklimaat dat je in dit soort problemen terechtkomt. Nou ja, niet alleen bij. Slecht beursklimaat uh, per definitie hoor. Het, het, kijk, en het gaat sowieso eens in de zoveel tijd gaat het slecht. Um, maar wat we niet moeten vergeten is dat het er niet naar uitziet dat we in de komende zoveel jaar extra, dezelfde extreme groei zullen hebben zoals die de afgelopen jaren hebben gehad. Met het hoogtepunt natuurlijk, hè, eind jaren 80, jaren 90, Toen het gewoon echt heel goed ging. En toen, de, toen die de, het geld zeg maar, ook tegen de wanden opklotste in die pensioenfondsen. De kans dat we dat nog een keer zullen meemaken, die is natuurlijk redelijk klein. En we moeten dus alles in het werk stellen om ervoor te zorgen. Dat op lange termijn ook die pensioenen kunnen veiligstellen. Dat is het inhoudelijke bezwaar, maar u had natuurlijk eigenlijk een ander punt. U zei, ja, die vakbonden kunnen daar wel over gaan uh, uh, discussiëren, en dan is het terug naar de onderhandelingstafel. Maar laten we nou eens kijken wat iedereen ervan vindt. Dat is eigenlijk de, nou, de, de, is, de stelling. Dat, toch? dat is mijn belangrijkste punt, want hoe, dat, hoe het, het pensioen, pensioenakkoord precies gaat uitpakken, dan moeten we toch even op wachten op een aantal berekeningen. Mijn punt is wel, waar haal je het recht vandaan om als vakbonden namens alle werknemers um, een pensioenakkoord te sluiten, terwijl je maar zo weinig mensen vertegenwoordigt. Orde. Nou, dat doen ze bij de CAO in alle bedrijfstakken ook, hoor. Ja, nou ja, goed, daar, daar kun je ook, zien. als liberaal twijfel ik daar ook wel een beetje aan. Um, maar juist hier, juist bij zoiets groots, en ook iets dat ze dat schaduw... Um, zo ver naar voren werkt, oh. dan moet je serieus nadenken... of je zo'n grote broek aan... trekken. Dat begrijp vak. ik, maar bedoel, u begrijpt natuurlijk wel wat de vakbeweging zegt. Ja, hallo, zeg, dat is lekker. Die typisch liften allemaal mee op wat wij uiteindelijk... in onderhandelingen voor de CAO's doen. En nou uh, zint het zo opeens niet en dan uh, zeggen we... ja, maar ik bedoel, op deze manier liften we niet met u mee. Nou, nee, dat lijkt me exact zoals het gaat. Maar goed, je wat kunt mijn... toch lid worden van een vakbond? Ja, maar dat is een beetje de wereld op z'n kop. Dat je verplicht lid moet worden van een vakbond om uiteindelijk iets te zeggen te hebben. Maar wat, wat dat zo... kleine... dat Wacht even. Op... Dat wat meneer Van der kleine... Velden, zegt u ja. het even. Nou, het is natuurlijk... je bent niet verplicht om lid van een bond te worden. Dat is vrij inderdaad. En een hele hoop mensen doen het niet. Een hele hoop mensen overigens nog steeds wel. We praten toch meer. over, ja, precies. Het gaat om heel veel mensen. Daarbij, daar komt bij het uh, woord cao is net al genoemd. Hè. Daar is iedereen eigenlijk hartstikke blij mee dat de vakbonden dat doen. Hè. Uh, uit onderzoeken, uh, we, we zitten hier allemaal met onderzoeken te schermen. Nou, het Centraal Cultureel Planbureau doet om de zoveel jaar onderzoek. Telkens blijkt weer dat de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking... vakbondsbestuurders, ondanks dat wat ik net zei over mevrouw Jongerius... hoger inschat dan bankiers, dan politici, dan zakenlijden in het algemeen... En dat doen ze niet voor niks, die mensen doen, ja, omdat ze blij zegt, zijn ja. dat die bonden er zijn. Ja. Bonden zijn ook uh, natuurlijk niet voor niets in het hele poldermodel al sinds de oorlog opgenomen. Omdat het namelijk ook de werkgevers en ook de meeste VVD'ers in die tijd waren hartstikke blij dat die bonden dat werk nee, doen. Zeg, maar nemen. ik zeg ook niet dat vakbonden per definitie geen goed werk doen. Ze dus hebben natuurlijk in het verleden goed structuur. werk gedaan en nu nog steeds uh, de, doen ze natuurlijk bij vlagen goed werk. Het gaat er alleen om. Je bent, je, hebt, je bent bezig met een akkoord wat, wat gigantische uh, consequenties heeft. En dat wordt voorgelegd als een referendum voor de leden van die vakbonden. Alleen, wat hebben al die andere mensen erover te vertellen? En dan vind ik niet per definitie dat de vakbonden eruit moeten worden gelaten. Maar waarom zou je dan niet nadenken over... of je als politiek niet van tevoren de kaders wil scheppen? Dat Je wil zeggen, nou ja, tussen die en die bandbreedte... moet je uiteindelijk je werk gaan doen. En hoe je dat, nou, dat verder invult... geval, in dit geval wordt er een nou akkoord gesloten het akkoord, daar kan een deel daarvan, dat gaat uiteindelijk naar de Tweede Kamer toe in de vorm van wetgeving, maar een heel deel ook niet. En daar heeft de politiek wat over te vertellen. En als jij nu de geluiden beluistert binnen de vakbonden, maar ook binnen VNO en CW, dan kan de politiek ook niet zo gek veel meer veranderen daaraan. De politiek gaat over de AOW volgens mij en de vakbonden samen met de werkgevers. Maar, maar, over dat, de is mijn, maar dat is ook mijn pensioen, uh, dus, hè? En niet ja, ja, ja, ja, alleen die ja, ja. van de leden van de vakbonden, Overigens, waarom, ik wel even waarom heb niet ik, al ik uh, daar uh, niks over te vertellen. Ik, wij schelen wat in leeftijd, denk ik, maar uh, de jongere generatie, daar wordt nu steeds uh, geroepen, hè. de jeugd is de lul, om het zo maar te zeggen. De jeugd leeft ook langer, dus... Uh, en ja, dat waar ik er toch wel even aan toevoegen, dan moet je niet vergeten. Jouw levensverwachting is heel, heel wat hoger dan de mijne. Meneer Van der de Veld, de even, als de, de bonden er nu niet uitkomen, als er dus niet als vakbeweging met één mond uiteindelijk gesproken kan worden. Wordt de legitimiteit van die vakbond, wat nu precies beweerd wordt, uh, wordt die dan niet een heel stuk minder stuggen, nog Kom je dan als vakbeweging niet echt in de moeilijkheden? Nou. In de moeilijkheden zitten ze al. Dat is een hele simpele zaak. Of de legitimiteit dan weg is. Kijk, om de zoveel jaren zijn er problemen en conflicten. En dan roept iedereen, het is over, het poldermodel bestaan nu. Vanochtend las ik het ook weer in de krant. Het poldermodel staat op springen. Dat roept men om de drie jaar. En het bestaat al pakkenweg 60 jaar en het blijft gewoon doorgaan. Omdat het waarschijnlijk de enige manier is waarop Nederland sociaal-economisch bestuurd kan worden. In andere landen heb je het niet. Dan heb je net zulke conflicten. Kijk naar Frankrijk, kijk naar Griekenland nu. Als ze dat willen, oké, okay, dan moeten ze de vakbeweging buiten werking stellen. Op dat gebied. Ik snap wel dat ze lid mogen blijven worden. Maar dan gaan mensen veel meer de straat op. Dat had je vroeger. Dus ik denk dat juist de tegenstanders van de vakbeweging... heel blij moeten zijn met het bestaan van de vakbeweging. Omdat die de werknemers in Nederland een soort gezicht geeft en een, en een spreekstemming. Ja, wat u vindt eigenlijk dat de straat opgaan, dat, dat is niet uh, wenselijk? Nou, Niemand vindt dat fijn. Af en toe vinden mensen het nodig. Dat is wat anders dan dat je het fijn vindt. Niemand vindt het fijn om te staken of te demonstreren. Dat doe je niet voor je lol, dat doe je omdat je met je rug tegen de muur staat. En dat zijn mensen in andere landen, staan dat wat sneller dan hier. Omdat je hier langer met overleg blijkbaar iets voor elkaar kan krijgen. Meneer Jonk, wat gaat u doen om die algemene vertegenwoordiging... die eigenlijk inderdaad in het land absoluut zo gevoeld wordt... om die overeind te krijgen dan? Om ervoor te zorgen dat meer mensen... Ja, uh, want ik bedoel, uw, uw nou ja, partij bijvoorbeeld... Dat is, is absoluut geen voorstander van referenda. Nee, nou, wij eigenlijk ook niet. In dat opzicht was het ook meer een noodgreep. Nou, nee, ik bedoel het is een beetje wordt het ver, lastig. een verdongen feit. Ja, maar in dit geval stellen we het wel. Maar uh, <lacht> het is een beetje een verdongen feit dat het akkoord er ligt. Nou ja, dan moet je iets verzinnen om ervoor te zorgen... dat iedereen, hè, iedereen er wat over te zeggen heeft. Um, maar ik denk in de toekomst... en dat ligt eigenlijk niet zozeer bij politieke partijen. Alhoewel die misschien wel een beetje daar een sturing aan moeten geven. Maar het ligt vooral bij de sociale partners. Um, hoe je daar anders invulling aan moet geven. Want wil je ervoor zorgen dat mensen zich in de toekomst... ook nog achter dit poldermodel blijven scharen... dan geloof ik echt dat je wat er wat aan moet veranderen. U, u kunt zeggen, we roepen het al jaren... maar dat, dat zijn natuurlijk bij redelijk... Kleine dingen telkens gebeurt. maar nu gebeurt er echt iets groots. Nou ja, de, de zorg ervoor dat aan die belangrijkste tafels ook andere organisaties kunnen aansluiten. Um, Weer een nieuw soort vakbonden. Nou ja, de, de andere vakbonden en... en de die, vakbonden. Zitten er erbij. die zitten er bij. Huh? Maar wat bij, voor eh, organisaties bedoelt u dan? CNV zit erbij, MAP zit erbij. Dat is, dat is, dat is, dat is helemaal... Nou ja, dan raar. hebben ze allemaal nee, maar, een Nog steeds, nee, maar als je nu kijkt wat bijvoorbeeld een relatief kleine vakbond als het alternatief voor vakbonden... Ja, dat is geen vakbond, dat is een, een clubje juppen. Ja, dat soort, nee, maar ik dat, zegt, ah, ze dat zijn, ze zijn de vrienden van, van meneer Jonk, he, daar moet u voorzichtig mee zijn hoor. <laughs> nou ja, ik heb niet zo gek veel Juppenvrienden, wat oh, is wel tegen. Oké, okay. nee, maar dit is bij uitstek een groepje mensen die, die opkomt voor uh, die heel sterk opkomt voor de belangen van jonge mensen, hè. Dat, ze zijn inderdaad alles of ze staan eigenlijk voor alles wat de vakbond niet voor staat, hè. versoepeling van het ja. slagrecht en uh, heel scherp in die pensioendiscussie. Alleen waarom krijgen die mensen dan geen fatsoenlijke plaats? En wat, uh, omdat ze geen oorspronkelijke verleden zijn... Behaast. Ze zijn begonnen met tientjesleden via nee, via zorg, internet en niemand maar, maar zorg, niemand komt maar zorg er naar toe. dan maar zorg dan dat, dat soort organisaties het uiteindelijk wel een stem krijgen. Ja, maar dan, dan ze het dan zelf doen. Want je hebt, ja, maar niet kijk, de, het Uiteindelijk bepalen de vakbonden en de werkgevers voor het grootste deel wie er aan tafel komen. Hè? Ja. Het is natuurlijk ja. een zelfregulerend systeem. Ja. Dus op het moment dat zij ervoor zorgen dat die organisaties niet aan tafel kunnen komen. op het moment dat zij ervoor zorgen dat, er, dat, hè, dat je het niet, niet openstelt voor andere organisaties. Ja. dan komt er natuurlijk ook geen organisatie maar bij. Maar als zo'n club groot genoeg is, dan komt die toch aan tafel. En daarnaast, nee, maar, en daarnaast nog een ander punt. Waarom zouden vakbonden niet wat breder naar de belangen in de hele samenleving kijken? Ze doen Heel, niet anders, aardige, vandaar dat de vakbonden aardige, bijvoorbeeld altijd voor loonmatiging zijn. Maar een aardige vergelijking Hij is daarbij natuurlijk politieke partijen. Politieke partijen stellen eigenlijk niet zo gek veel meer voor. Die hebben 300 en een beetje duizend leden. Nou, dat is natuurlijk marginaal. Um, maar het, het, het, beetje met het referendum is een beetje de situatie... alsof je bedenkt dat je alleen zou mogen stemmen voor de Tweede Kamer... op het moment dat je lid bent van een politieke partij. En dat is wat er nu met het referendum gebeurt. Je mag alleen stemmen over het referendum... op het moment dat je lid bent van FNV-bondgenoten. Dat is natuurlijk net zo bizar. Dus wat doen politieke partijen? Nee, het is ook een, referendum, leden, het is een referendum, zijn, referendum van de FNV. Het is nee, geen landelijk referendum. Maar die zijn, ja, maar dat, dus dat, dat is laat toch Ja, maar dat laat ze uiteindelijk wel... Voor Zij hebben anders. We laten voor een heel groot deel meegeweten wat ze ermee doen. Maar ja. ik wil even wat over die politieke partijen. Dan zou je daar niet over gaan praten. Nee, want ik bedoel, dan, dan, <laughs> dan gaat het opeens over het universum. En is er leven na de dood voor je twee. Nee, dit was een aardig vergelijk. Okay. Oh, maar uh, maar de, die de, de, je kon, gemaakt. de constatering is dat waarschijnlijk het toch noodzakelijk is. om breder dan op het ogenblik met meer partijen aan tafel. op een of andere manier wat voor soort vertegenwoordiging. om het geluid van andere krachten. Nou, dan dan nog niet van bij te doen. Heb ik al U krijgt gezien? nog een okay. heel klein stukje. Je moet een heel duidelijk onderscheid maken tussen de AOW en de pensioenen. Pensioenen gaan de vakbonden over. Ja. En daar gaat de Tweede Kamer niet over, Dat daar gaat verder niemand over. Precies. Ook landelijk kan je daar dus geen referendum voor uitzetten. En de AOW gaat, gaat de politiek. alleen politiek... En de AOW, dat is inderdaad voor alle Nederlanders en daar gaat de politiek uit. Dat maakt het probleem dus alleen maar groter. Het is een ingewikkeld probleem. Volgens mij ja. moeten we binnenkort een thema-uur maken. Dus even aan de zenderbaas uit. vragen of je dat een goed idee vindt. U hoorde Martijn Jong, voorzitter van de EOVD. en vakbondshistoricus Jacques van der Velde. Hartelijk dank bij hem. Graag gedaan. Ja, U hoorde hem net ook al even, Jan-Willem van der Pol. Hij zat af en toe. Zo te kijken tijdens deze discussie. Tenen. Met kromme tenen Ja, he, waarom? Zegt u dat dan even snel voor ah, de... Nou ja, uh, kijk. Hoeveel mensen uh, ze zijn lid van een politieke partij... en ze regeren wel heel bestuurlijk Nederland. Uh, gaan we dan ook uh, burgemeesters vrij laten kiezen en wat iets meer zijn? Er zijn 2 miljoen mensen lid. Ik heb van de tegenstanders van het pensioenakkoord nog geen één... ook van FNV Bondgrote nog geen één redelijk alternatief gehoord. Ik, uh, ik ken het uh, pensioenakkoord redelijk, maar ik heb me keurig ingehouden. Ja. En zo slecht is dat pensioenakkoord Goed, helemaal niet. Oké, okay, maar ik dacht, ik laat het u even zeggen, want anders ontploft u nog. Ja, dat gaat wel in. <laughs> um, dan nu even over het onderwerp waarvoor u gekomen bent. Dat gaat namelijk over uh, het feit dat één op de drie agenten last heeft van psychische klachten. En dat blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksbureau Anderson Elvers Felix... gemaakt in opdracht van minister Opstelten en de Korpchefs. De psychische problemen variëren van suicidaal gedrag of pas posttraumatische stresssyndroom tot verminderde motivatie. Dat betreft hier zowel agenten die op straat als op het bureau werken. Daar gaan we dus over praten. U bent ook lid van het dagelijkse bestuur van de Nederlandse politiebond. Was u geschrokken van het... Uh, nou ja, als je de cijfers weer even onder je ogen krijgt, wel. Ja. En vervolgens ben ik de afgelopen dagen weer even gaan analyseren... wat ik de laatste zes jaar aan ellende heb, uh, heb meegemaakt, zeg maar... en wat ik ook gelezen heb aan stukken en reacties van collega's... dan weer niet. Het is gewoon een groot probleem. En is er te weinig hulp... Ja, dat is er. Als je in de vergelijking bijvoorbeeld trekt met defensie... wat er gebeurt, hè, als, als uh, defensiepersoneel in een de oorlogssituatie verkeert... dan is, terug, uh, is er een hele goede vorm van begeleiding. Bij de politie kennen we zogenaamde bedrijfsopvangteams. Maar eigenlijk ter voorkoming van, uh, van de ellende... of eventueel langere nazorg, dat is er gewoon niet bij de politie. Dus het wordt eigenlijk te licht ingeschat, dit probleem? Het is een zwaar onderschat probleem. Geeft u de grondoorzaak eens aan... Uh, nou, die is heel divers. Uh, om te beginnen, we hadden vroeger binnen de politieorganisatie een andere structuur... waarbij beter op elkaar gelet werd. Uh, men kende elkaar? Men kende elkaar goed. En op het moment dat mensen raar zich gingen gedragen, dan uh, werd dat sneller gesignaleerd. Wat je de afgelopen jaren ziet, dat is dat de situatie op, uh, in de samenleving nadrukkelijk verhard is. Uh, het is niet zozeer dat iemand die een klap krijgt uh, alleen de slachtoffer is. Wat wij merken en wat overigens ook al, al eerder uit onderzoek uit 2005 naar voren is gekomen, dat is dat iedereen die in de onmiddellijke nabijheid van zo'n collega zit, daar heel veel last van heeft. Da daar komt er ook vandaan dat die mensen die op het bureau werken, dus ook psychische klachten krijgen. Ja, Want dat was opmerkelijk natuurlijk. Ja, nou ja, dat zijn, dat zijn niet uh, met alle respect de mensen die financiën en HRM doen, maar dan moet je denken aan mensen die in de cellengang werken of de eerste opvang doen op een, op een ba bij een baan. En dat komt door verhard klimaat in de maatschappij? Nou, onder andere. Het komt uh, onder andere, je moet je voorstellen, uh, op het moment dat je altijd maar. Uh, het uh, maar gedoe naar je hoofd krijgt. Ook als je op bureau zit, ook of je in meldkamers zit. Maar is dat veranderd dan? Ja, dat is. Dat is, uh, er is de acceptatiegrenzen, dat weten we allemaal, denk ik, die zijn nadrukkelijk minder uh, geworden. Je zal maar elke dag op straat lopen en altijd maar. Ja, over je heen krijgen dat je gewoon dingen niet goed doet. Maar als politieapparaat, daar heb je toch meer uh, middelen voor gekregen... om daar tegenop te gaan? Vroeger, joh, de, de kletsen, ze maar wat, dan noemden ze je een klootzak. Maar als ze dat nu doen, krijg je echt een bekeuring. En dat ja, is een verschil. Ja, maar ja, als je, je krijgt die bekeuringen. En het zijn tegenwoordig forse bekeuringen. Maar het leed is wel alweer geschied. En op het moment dat er een, een, een vechtpartij uh, is geweest... of gisteren uh, was er weer een situatie in de nabijheid van, uh, van Utrecht waar twee uh, collega's ten nauwe nood uh, uh, hun leven hebben kunnen redden... omdat er iemand niet tevreden was dat hij aangehouden werd. En die rijdt vol op twee collega's aan. En ik krijg direct een, een, uh, een sms'je van een collega. Ik zou een bij van kunnen voorlezen... maar dan moet ik weer mijn telefoon aanzetten. Hoe dat, hoe dat uh, wat voor impact dat heeft op een complete groep collega's. En op het moment dat je dan niet een goede begeleiding heeft... een van mijn collega's, een onderzoeker, heeft ook wel eens gezegd... eigenlijk zitten politiemensen anno 2011 continu in een oorlogssituatie. Maar je zou ook zeggen, mensen die zich uh, melden voor de politie... Uh, die, uh... Die willen een, een spannend beroep ja. en die worden ook getest of ze er tegen opgewassen zijn. Dus dat is natuurlijk toch een bepaalde uh, groep. Die kan daar gewoon beter tegen. Zeker. En daarom is het des te schrijnender dat je dan zo'n rapport krijgt... waarbij dus blijkt dat heel veel politiemensen het toch heel veel heel moeilijk krijgen. 7 zo blijkt uit het onderzoek, krijgt gewoon PTSS, hè, posttraumatische stressstoornis, uh -huh. Met alle... <coughs> Vervelende consequenties van dien. Maar nog eens 25 tot wellicht 30 procent... Hè, en dan zit het over de lichte en de zware kant... dat heeft te maken met het zogenaamde grijs uh, verzuim. is dus verminderd mentaal weerbaar. Ja. En er is nog een ander element... wat uh, ten opzichte van het, van het verleden heel erg veranderd is. Een, een jaar of 15 geleden sportten collega's veel meer met elkaar. Er was diensport. Mentaal of fysiek was men door de bank genomen fitter dan dat men nu is. Dat is allemaal wegbezuinigd. Er is totaal geen ruimte meer voor politiemensen... 32 uur maximaal op jaarbasis, maar daar zitten alle testen in. Dus kunt u zich afvragen hoeveel training daar nog in zit. Dus er zit 32 uur waarbij mensen nog bezig kunnen zijn... met fysiek uh, vaardigheden. Is dat ook een van de aanbevelingen die er gedaan wordt... om hier iets aan te doen? Nou ja, de aanbevelingen zien vooral op de mentale uh, kant. Om um, um, um gewoon vooral leidinggevende uh, te trainen voor het herkennen. Mm -hmm. uh, maar er moet volgens mij veel meer gebeuren. Uh, mensen moeten continu uh, begeleid worden. Er uh, moeten goede gesprekken mee gevoerd worden. Maar ook die fysieke kant is cruciaal. En er is een buitengewoon uh, stringent, denk ik, uh, algemeen belang. Want als je als burger een op de drie kans loopt met een politieman te krijgen... die op een of andere manier psychische problemen heeft... dan heb je als maatschappij volgens mij een fors probleem. U, heeft, u zegt het en ik ben het daarmee eens. En wat ik zo mooi vind van het rapport van ANF... dat is dat nu eens de kosten ook gekwantificeerd zijn. Tussen de 250 en 500 miljoen euro. Dat zou de politiek moeten aantrekken. Met andere woorden, het, het is nogal een deficit... Als je, als je vaststelt dat in je opsporingsapparaat een dergelijk groot uh, uh, probleem zit... wat ook nog eens te kwantificeren is op geld. Dan zou ik zeggen, uh, minister, ga eens fors investeren. Want voor, uh, laat ik zeggen, 100, 200 miljoen euro... zou je erg veel kunnen doen. Nou, dan mag je de rest houden. Hartelijk uh, dank. Een duidelijk pleidooi. Jan-Willem van der Pol, lid van het dagelijks bestuur... van de Nederlandse Politiebond. Het ging dus over een onderzoek waaruit blijkt... dat één op de drie agenten last heeft van psychische problemen... en wat daaraan te doen is. Zometeen, dan zijn we bij u terug. Dan beginnen we met uh, Pietse Partijn en Johan Dorrestein. Tot zo. Jetzt komt als Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Duitsland beleeft zijn tweede Wirtschaftswunder. Ik zeg altijd het zogenoemde am Deutschen wezen zou die wet genezen. De economie groeit en de export kent geen grenzen. Iets is, is iets heel gevaarlijks. Maar is Duitsland een voorbeeld voor de rest van Europa? We leven hoog. En ik geloof ook niet dat Duitsland een soort rolmodel is. Dat is niet juist. Is daar geen wonder? Is daar geen wonder? Luister morgenavond om 7 uur naar Bureau Buitenland. Is ja geen wonder na de Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is de week van het luisterboek. Dat betekent extra voordelig luisterboeken downloaden.